Drie keer afgestapt om, uh, om een wiel te wisselen. Dus dat, dat moet gewoon niet kunnen op dit niveau. En dat ja. filmpje van die man die uit die greppel komt, dat gaat ook nog wel eens terug. Ik denk dat hij wel uh, die uh, terug daar. is volgens op mij. Is dat schrijf, want het is de ploegleider die uit de auto stapt en... Ja, nee, volgens mij was het de, de sponsor zelfs die... Uh, of, of de ploegleider in ieder geval. Uh, volgens mij was het de sponsor zelf die uit de ploegleider zijn auto springt. En die, uh, die nog eventjes de renner op gang wil helpen. Ja, iedereen zit natuurlijk met zijn handen in zijn haar om haar te duwen. Maar ja, ja het is gewoon stress. Het is gewoon slecht georganiseerd als je, als je drie keer moet stoppen voor een wiel.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 En de grote vraag is uh, Gio Lippens, Hij viel al weg uit de top 3 eerder. Gaat hij nog verder dalen, zeg maar, in deze ja. daling? Nou, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Want uh, Bradley Wickens laat zich nu even afzakken tot bij een van de ploegleiderswagens. Uh, het is de ploegleider met het nummer 1 van Sky. Dat is de Sean Yates, niet Zervas Knaven. En uh, hij vraagt waarschijnlijk toch even raad. Hé, hey, hij gaat ook van de fiets af, jongens. Wat heeft daar op die straat gelegen? Daar bovenaan. Uh, nou, uh, krijgt hij een nieuwe fiets. Dat uh, gaat wel wat sneller. Dan bij Cadel Evans. Uh, nou, jongens, ik zou zeggen allemaal vol doorrijden nu, want dat hele gezeur over gentlemen's agreements, die valpartij van vorige week vrijdag, die valpartij waarbij wel 50, 60 man op de straat lagen, toen werd er loei en loei hard doorgereden. Door alle mannen daar in het peloton. Dus waarom zou je nu niet doorrijden? Dit hoort er nou eenmaal bij. Uh, Wiggins wordt nu ook weer opgewacht door een uh, ploeggenoot. Het is wel uh, gebeurd behoorlijk veel door Richie Port. 15 kilometer nog te rijden voor de drie koplopers, maar uh, Wiggins dus nu ook in achtervolging. En een kleine groepje dat daarvoor rijdt, waar zijn ploegenoten bij zitten. Waar ook Pierre Roland deel van uitmaakte. De Laurens ten Dam. en ja, die blijven toch wel tempo maken hoor. Want ik denk dat het erg lastig wordt voor uh, Cadel Evans om nog aan te sluiten. Kijken of ik al wat tijdverschillen kan zien. Ja, Evans die rijdt op. Uh, even kijken, 1 minuut en 15 seconden van uh, dat groepje met de gele trui. Dus die moet toch nog even tempo maken. Nu kijk ik naar die groep daar met uh, de mannen erbij. Ja, nu Wiggins ook is weggevallen. Nu valt het tempo helemaal stil. Frank Slek legt even een handje op de rug bij een van de mannen van Lampre daar in die kopgroep. Ze praten met elkaar, ze discussiëren met elkaar. Ja, ze rijden echt niet door. Je zei het al, Gio, drie man aan de leiding en dat betekent dus dat ze er nog steeds niet bij zijn. Gilbert en Sanchez want Sagan versnelde voorin. Die heeft de hele koers in handen. Maar ik kan u een melding van doen dat op dit moment er wel sprake is van vijf koplopers, want eindelijk is de jacht afgerond. Het gaatje werd uiteindelijk gedicht door Gilbert met Luis Leon -Sanchez. Sanchez in zijn wiel en daardoor zijn Casar, uh, Sagan, Izaguire, Sanchez en Gilbert de koplopers in deze wedstrijd. Maar wat rijdt die Sagan sterk? Hij zou zich kunnen verstoppen wijzend op zijn sprint. Kunnen zeggen van jongens, ik ga gewoon in het laatste wiel hangen, rijden jullie me maar naar de finish. Maar nee hoor, hij regisseert de heleboel. Het is indrukwekkend om te zien. Peter Sagan, kans hebben nummer 1 op de ritsegen hier. Maar hij is natuurlijk wel met drie erg slimme mannen stap En met die onberekenbare bas, Gorka, Isagire. Le tour chez vous avec Sports Hummer Tour de France. Mmh. Wie, oh wie is dit nou? Dusty Springfield natuurlijk. Little by little by little. Een beetje na beetje komt Cadel Evans terug bij de peloton voorin. Ja, dat dacht je. Maar hij stond weer aan de kant. Oh. Het is geen reclame voor het bandenmerk van de fiets waar Cadel Evans op rijdt. Want uh, hij stond weer aan de kant. En weer was het Jim Okiewicz, de grijze eminentie. De baas van die ploeg. De man die ook ooit aan de basis stond van de ploeg van uh, Lance Armstrong. Die uh, daar uh, de hielp. Maar wat veel belangrijker is, vooraan gebeurt er het een en ander. Joris, heb jij zicht? Of uh, zit je er net iets te ver achter bij de ploegleiders? Ik zit er net ver nou. achter. Maar ik kan wel zien dat Luis Leon Sanchez de aanval plaatst. En die moest ook komen. De aanval die je kon verwachten. Omdat jo, niemand in dit peloton in deze situatie met Peter Sagan naar de finish wil. Sanchez open. Debat. Dat doet hij net na het slingeren door Foi. want daar zijn de renners al beland. Ze rijden nu weer even eruit, dan komt er nog een lusje. En de eerste aanval komt dus op naam van Rabo-renner Luis Leon Sanchez. Wat gaan de andere vier nu doen? Sanchez inderdaad een gaatje hoor, uh, kijk nog eventjes naar het verschil. Het is wel een mooi moment om weg te rijden hoor, want hij slaat meteen echt een gat van je welste Ja, en dan moet Kazar moet het gat dicht rijden, want Sagan die blijft daar naast hem rijden. Oké, okay, neemt nu een beetje over, dan is het Isagire die overneemt, Gilbert in het laatste wiel. Die heeft niet zoveel zin om mee te rijden blijkbaar met die andere mannen. Maar Sanchez pakt wel een heel mooi moment uit, want we hebben nog 10,7 kilometer te rijden. En dit moet haalbaar zijn en het is een beetje op een 16 minuten en 51 erachter het peloton op 17.52 Cadel Evans, wat die verliest dus weer die rijdt nog steeds op een minuut Joris helemaal achteraan de kopgroep, oppassen ook voor hem natuurlijk, Gilbert, hij zit rustig te wachten, schuift nu wel weer naar voren met Sagan. Gilbert zit te wachten op wat er gaat gebeuren, op het terugpakken van Luis Leon Sanchez, dit is een slimme demarage geweest, immers nu gaan ze echt allemaal nog uittesten waardoor je een extra voorsprong zou kunnen nemen wat gaat de rest doen, het is onduidelijk Gilbert wacht Kazar pokert Sagan, telt de spieren op zijn armen en zijn benen en zit alleen maar te denken aan een sprint zometeen. Het is de 10 kilometer nog precies te gaan voor Luis Leon Sanchez. 10 kilometer, hij is onder die boog door. En dan komt hier die achtervolgende groep door. Ze rijden inmiddels op een seconde of 15. En er wordt echt niet vol doorgereden. Er wordt wel enigszins tempo gemaakt. Gilbert wordt weer afgelost door Sagan. Dan Isagiren, dan Kazar. Maar het is nog niet echt een gestroomlijnde achtervolging. En ze kijken de weg af. En dan zien ze hem gewoon even niet rijden. Het peloton inmiddels nog steeds in volle afdaling. Ik zie daar Wiggins keurig door de boog. Al die andere mannen erbij. En dan er wordt er weer tempo gemaakt aan kop van dat peloton. Is het Jurgen van der Broek die de aanval open? Ik ben benieuwd. Grijze wolken boven voor. De hele dag al boven de etappe. En een vier renners met een rustig pedalerende Sagan. Een wat hoekig rijdende Isagide. Een nog altijd ro robuust koersende Gilbert. En die slimme Kazar daarachter. En zij kijken. Zien ze dat oranje-blauwe shirt nog of zien ze dit niet? Voorlopig wachten ze even. Is er niemand die actie onderneemt? En loopt de voorsprong van Luis Leon Sanchez dus op. Wordt het voor het derde jaar op rij... juichen bij Rabobank om een Spaanse ritzegen. Zou toch mooi zijn hoor. En ik kijk nu inderdaad naar wat erachter gebeurt. Het is Van der Broek die ook de erecode maar even geschonden heeft. En ik geef hem geen ongelijk. Hij is vol doorgetrokken nu. En heeft een gaatje geslagen met de rest van dat eerste deel van het peloton. Maar wat veel belangrijker is natuurlijk voor ons is... gaat Rabobank zijn eerste etappe overwinning pakken deze tour. Gaat Luis... Leon Sanchez het weer doen na zijn vloer vorig jaar. 16 minuten en 51 seconden ligt het peloton achter. Nog belangrijker het verschil met de achtervolgers. De 4, 19 seconden. Een heel krappe bocht naar rechts. Dat is in het nadeel van zijn groepje van 4. Hier heeft Sanchez ook wat extra tijd kunnen pakken. Enthousiasme bij de mensen. Ook omdat er vijf remmen zijn langsgekomen. Maar ook omdat er een helikopter hier boven het stadje hangt. Gebeurt natuurlijk ook niet elke dag. Nu een afdaling met wat klinkertjes. Gewoon door een woonwijk. Hard naar beneden. Bijna 6. 60 per uur, Luis Leon Sanchez snuit omlaag, zonnebril flitsend op de neus, op weg naar een ritzeger misschien wel in voor. En dan uh, kijken naar het verschil. 16 minuten 51 dus het peloton. En het verschil tussen deze, de, de koploper, Luis Leon Sanchez... en die vier achtervolgers, ja, dat is toch wel uh, beduidend groter. Het is groter dan 20 seconden op dit moment. En je ziet ze naar elkaar kijken. Je ziet ze af en toe ook met elkaar praten. Want wie wil de kastanjes uit het vuur halen voor de anderen? Gilbert, Izagiris, Sagan en Kazar. Allemaal sterke finishers. Tenminste, Gilbert, Sagan en Kazar. Van Izagiris zou ik het niet helemaal durven te zeggen. Maar ja, ze weten, als ze anderen op sleeptouw nemen. Dan zijn ze geklopt. Dus gaan ze niet voluit. Sagan die nu weer het tempo voert. Maar het is gereserveerd hoor. Het is ingehouden. Ze willen niet vol doorgaan. En dat is gunstig voor Luis Leon Sanchez. Als je Peter Sagan aan het twijfelen brengt, dan ben je goed bezig. Want Sagan is een ijskouwe, een ijzervreter, een jonge jongen. Maar hij heeft zoveel in zijn mars. En hij zit daar met de grote kannibaal van 2011. Philippe Gilbert. Met Isa Gire, Die ooit een rit won in de Bayern Roentvaart. Maar dit is andere koek. Dit is de ronde van Frankrijk. En wat het betekent om daarin een rit te winnen, dat weet de man in het wit. François de Zandi Cazar. De vierde man in de tweede groep. En daarvoor nog steeds met een twintigtal seconden voorsprong. Luis Leon Sanchez. De onrust in de ploegleiderswagen neemt, dat is heel duidelijk te zien, toe. Middels is het 24 seconden, het gat dat Sanchez heeft geslagen met de achtervolgers. Er komen dus seconde voor seconde, komen er gaatjes bij, komen er seconden bij. En als je hem dan ziet op die weg, nu aan de linkerkant van de weg rijden... met die ellebogen een beetje naar buiten gehoekt. De handen, de polsen losjes over het stuur. Dan zie je gewoon dat hij ervoor gaat voor die etappenoverwinning. Hij weet hoe hij het moet afmaken. Drie keer eerder was hij al succesvol, Sanchez. Net als Casar dus. Hij rijdt weg bij die vier. Het gat is nu 25 seconden, officieel. Maar als ik dan die weg afkijk, nou, ik denk dat het wat groter is. De vrouw in het geel heeft de vier net het verschil laten zien. En ze trokken alle vier een heel lelijk gezicht toen ze het zagen. 25 tellen, Gilbert baalt. Kassar denkt, daar gaat mijn kans. Sakan denkt, ik heb verkeerd gegokt. En Izzakire, die zal ongetwijfeld blij zijn. Hij is 25 dat hij erbij zit. Met vier van deze kanjers in de finale van deze zware etappe. Na twee zware toerweken. Maar het ziet er naar uit. Het begint er echt naar uit te zien dat de ritstegen naar Rabobak gaat naar de gekwetste ploeg. Mooi zijn, het zou mooi zijn met vier man in koers. Twee man die niet bij de kopgroep zaten. Laurens ten Dam en Bram Tankink, maar de andere twee, Kruiswijk en Sanchez wel. Kruiswijk er dus af op die hele steile Muur de Peguer, waar we een aanval van hem verwacht hadden. Maar daar gebeurt het niet. Ik kijk nu trouwens weer naar dat pelotonnetje dat nu toch gewoon volle bak doorrijdt, hoor. Terwijl ze weten dat Cadel Evans op achterstand rijdt. Nog steeds een minuutje achter de man in de gele trui en dat wordt nu gewoon gewoon vol doorgereden daar aan kop van het peloton. Niks erecode, heren we rijden ervoor. Evans gaat gewoon kostbare tijd verliezen. Maar Sanchez, Sanchez is nog steeds weg. 27 seconden, Joris. Hij zoeft de bochten door. Luis Leon Sanchez en de vier daarachter doen dat nog altijd ruim 20 seconden later. Veel mensen langs de weg. Enthousiasme. Vooral langs de weg, maar heel erg in de ramen van kloegleiderswagen. ploegleiderswagen. Die ploeg, die, de leider daarvan, dat is Adi van Houwelingen, zit achter de vier... En daar kijken ze elkaar al een beetje vertwijfeld aan. Sagan begint zich nog steeds niet druk te maken. Hij is aan het pokeren. Hij rekent erop dat een van die drie anderen het gat gaat dichtrijden. Gaat die Basket doen? Gaat Cazar doen? Gilbert gaat het denk ik niet doen. Het ziet er naar uit dat het gewonnen koers is voor Luis Leon Sanchez. Weer een paar seconden erbij. Het is nu 31 seconden voor Luis Leon Sanchez. Terwijl ik nu zie dat Evans is opgewacht door de complete ploeg van BMC. Nou, die slechte wielwissel. Dat geprutst aan met dat materiaal natuurlijk. Het is natuurlijk ook een organisatorische fout, want die neutrale wagen had er moeten zitten. Maar die hele ploeg die werkt nu aan kop om Evans maar terug te brengen. Het is het ene pelotonnetje tegen het andere. En de voorsprong wordt minder hoor, van de gele trui op Evans. Het is nu nog maar een dikke halve minuut, 34 seconden is het. Dankzij dat werk van die mannen daar bij Evans. Dankzij onder andere George Hinkepie, Boerkat. Al die mannen die moeten daar werken om hem terug te brengen. Maar vooraan, dat is veel belangrijker. 30 seconden voor Sanchez. De vier daarachter op een snelweg. Sagan kijkt vertwijfeld om naar zijn drie medevluchters. Naar Gilbert, naar Isakira en Casar. Jongens, rijden nou, want ze kijken die snelweg af. En ze zien Luis Leon Sanchez niet meer. Wat ze wel zien is een doek boven de weg. En dat zegt dat zij nog 5 kilometer moeten. En dat betekent dus dat Luis Leon Sanchez er nog maar, laten we zeggen, 4600 moet afleggen. Een grote voorsprong voor de Spaanse klasbak van de Rabobank. Daar zien ze de motorrijden. Izagir nu aan de leiding en het is Kazar die overneemt. Maar ze zien Sanchez zelf nog niet rijden, want de motorrijder die daar rijdt... is een man die achter Sanchez rijdt. Sanchez nu in de straten van Foix zo'n beetje. 4,1 kilometer nog. Hij heeft het lusje rond Foix heeft hij gemaakt. En hij weet nu dat hij op weg is naar die stad waar die Burg zo mooi prijkt... boven het centrum van de stad. Hij kan het kasteel van Foix in de verte zien. Ploegleider Adrie van Houwelingen rijdt met een olijke boog om die vier heen. Hij mag al naar Luis Leon Sanchez toe als ploegleider van de waarschijnlijk winnaar van deze etappe in Foix. De vier moeten nog vier kilometer. Ze draaien aardig door. Kassar op kop. Isakiren erachter. En aan de andere kant Sagan en Gilbert. Maar ze lijken kansloos. Ze lijken kansloos, want ze komen er gewoon niet bij. 35 seconden alweer een paar seconden erbij. Hij loopt gewoon seconde voor seconde uit. En wat doet hij dat dan toch? Knap die Luis Leon Sanchez. Het is een echte winnaar. En dat zijn mannen die ze echt nodig hebben bij Rabobank. Daar mogen ze heel erg blij mee zijn bij die Nederlandse ploeg. Die met name door die valpartij van meer dan anderhalve week geleden. Zo gedecimeerd is toch langzamerhand de naweeën van die valpartij. Wat uh, gaat Sanchez het hier uh, goed doen? Ik kijk nog even naar het peloton. Daar wordt het tempo gemaakt door de mannen van Nibali. Maar uh, zij rijden hard om in ieder geval ervoor te zorgen dat uh, Evans er niet bij komt. Maar die zit daar nog steeds een halve minuut zo'n beetje achter. Sanchez dan. Drie kilometer nog voor hem. En wat heeft hij al vaak de meubelen gered voor de Rabelbank-Kloeg? Hij werd aangetrokken om koersen als Parijs niets te winnen. Korte rittenkoersen. Die moest hij op zijn naam kunnen schrijven. Dat is hem nog niet echt gelukt. Maar hij gaat op weg naar weer een etappe in de ronde van Frankrijk. Want de vier daarachter, die strijden een ongelijke strijd. Sagan zet zich op kop. Gilbert heeft net kop, werk gedaan. Izaguire glijdt naar voren. En Casar gelooft het wel. Die hangt al teleurgesteld met het hoofd tussen de schouders. Vier man in de koers, twee man dus in de aanval. De ene man die het afmaakt. De man van wie je het ook verwacht. Luis Leon Sanchez, de man die geboren is in Moula in Spanje. En dit zijn... ...toch al een paar aardige overwinningen heeft gebracht. Hoor. Hij, de, de, de Castilla y Leon won die een etappe, in de, de Ronde van Romandie won hij twee etappes. Hij werd nationaal kampioen tijdrijden van Spanje. En hier gaat hij gewoon weer op weg naar zijn vierde etappe overwinning in een Tour-etappe. Geweldig, Sagan rijdt erachter. Ja, die rijdt, maar dat heeft geen zin meer. Ze pakken de binnenbocht op een provinciale weg. 40 seconden is het gat. Schrijf hem maar op. Info 1. Luis Leon Sanchez. Dat Sagan tweede woord is ook wel duidelijk. Maar dat maakt vandaag helemaal niet uit. Het gaat om de overwinning van een ploeg die nog vier man heeft. Die de ene tegenslag naar de andere te verwerken kreeg. Maar die vandaag naar het podium gaat. Aan de champagne gaat. Een ritzegen voor Rabobank. Info in de ronde van Frankrijk. Het Sanchez buffelt maar door met nog 1,7 kilometer te rijden. De weg loopt weer een klein beetje omhoog. Het is geen klim, maar het is een soort veredeld vals plat. En dan zie je dat hij op de grootste versnelling probeert door te draaien. Hij schommelt wat. Het is af en toe wat moeilijk, maar hij blijft gewoon een flyer. Hij blijft keurig doorfietsen. En de voorsprong loopt alweer verderop. 44 seconden nog voor Sanchez. Nog twee kilometer voor de vier en we kunnen rustig en vriendelijk naar ze gaan zwaaien. Ze hebben het leuk gedaan vandaag. Ze gingen in de aanval met elf man. Dat werden er vijf. Daarbij zit Gilbert, daarbij zit Sagan. daarbij zit Gorka Isakire en Sandy Cazar. Maar één demarrage was genoeg voor de Spanjaard. Die gaat zorgen voor de eerste Spaanse rit deze Ronde van Frankrijk. En ook nog eens voor de eerste van de Rabobankploeg. En wat zal dat een pleister op de ronde zijn. Onder de boog door de verlossende boog met dat rode driehoek. En dan weet Luis Leon Sanchez dat hij begonnen is aan de laatste kilometer van deze toeretappe. Deze glorieuze toeretappe voor hem. Een aantal dagen geleden toen David Miller in Anonede etappe won. Toen zeiden we nog, kijk eens Rabobank. Dat is nou de mentaliteit. Zo moet je het doen. Want ook Carmen zwaar getroffen door die valpartij. Heschedaal eruit, Danielson eruit, Hunter eruit. Miller won de etappe. En dat was een manier waarop je revanche neemt na een bijna mislukte Tour de France nu doet Sanchez het gewoon. Inmiddels in de laatste meters. De handen gaan al omhoog. En Joris, wat doen de achtervolgers? Nou, heerlijk lang geleden hoorde ik jou zeggen... dat Sanchez onder de boog van de laatste kilometer doorging. En ik ga je vertellen dat de vier daar nog niet zijn. Ze zijn er nu nog steeds niet. Nu nog steeds niet. En nu gaat pas onder de boog van de laatste kilometer door. En daar komt Sanchez hoor. Nog even die bocht door. En dan mag hij hier op weg gaan naar dat marktplein. Waar die overdakte markt staat. En dan zie je het publiek al kijken naar het einde van de weg. En de smile. Oh, van oor tot oor op zijn gezicht. Ja, prachtig hoor. Hij had al gejuicht, maar hij moet nu nog even op de pedalen staan. We horen de fluitjes. De duim gaat in de mond. De buis wordt nog even gebald in een overwinningsgebaar. 51 seconden heeft hij. En hier is hij dan hoor. Ja, hier kan hij blij mee zijn. Ik zou zeggen, reserveer de helft van de Rabobank bus voor Luis Leon Sanchez. Die andere drie, die kunnen wel op een andere plek gaan zitten. Hier komt hij over de streep. Luis Leon Sanchez pakt de etappe. Rabobank de Tour is alweer een beetje gered. Dat is toch mooi. Een etappe-overwinning voor hem. Hij kan tevreden naar Parijs rijden. En dan kijken we nog even naar die achtervolgers. Gaan ze er nog om sprinten om die tweede plek? Ja, dan wordt het Sagan natuurlijk. Zou je toch haast gaan denken. Want die kan de punten wel hard gebruiken. Alweer een goede slag voor hem in die strijd om de groene trui. Izaguirre in het wiel. Philippe Gilbert daarachter. En dan Sandy Kazaar. Ach, dat wordt nauwelijks een sprint, denk ik hoor. Ik denk dat die Sagan even vol op de pedalen gaat staan. Daar gaat Gilbert nog aan. Gilbert die maakt er nog wel een echt sprintje van. En dan gaat Sagan naar Even en die pakt dan de punten voor de groene trui. Tenminste, dat nemen we aan. Het is Gilbert of Sagan. Het is Sagan die daar die punten pakt. Och, makkelijk hoor. Sagan die wordt hier tweede. En dat doet hij dan voor Kazar, Gilbert en Izaguire. Maar één prachtige overwinning is dit. Voor de Rabobankploeg. Heel mooi gedaan van Luis Bion Sanchez. Wie anders? Maakt de toer een beetje goed... Uh... Is misschien wel wat veel. hè volgens mij wat niet wegneemt. Een prachtige overwinning. Nee, een prachtige overwinning. Ik denk dat de Rabobank hier heel blij mee is. Maar dit is echt een overwinning van, uh, van Sanchez, denk ik. En uh, ja, die, die maakt hij die natuurlijk voor de Rabobank ploeg heel veel goed. Dus uh, die zullen vanavond wel een uh, stukje stress laten wegvallen. Maar het is wel echt de overwinning uh, van Sanchez die dit uh, doet. En het moment, jij zegt het wel eens vaker, 10, 11 kilometer voor het einde, waarom is dat dan zo'n moment? Omdat iedereen dan nog even kijkt? Of... Ja, je zit natuurlijk met, met wat medevlucht. Dus je bent de eerste die demereert en men gaat toch kijken wie gaat dat gaatje dichtrijden. En ze denken, het is nog een beetje ver weg, maar als in de achtervolging het drie keer hapert, dan heb je 15 seconden. En, een, en 15 seconden kun je niet meer dichtmaken met een sprong. Dus ga je erachter wat organiseren. Wie het dichtrijdt is ook geklopt, dus het is echt nou, altijd een hele goede, goede mogelijkheid om dan weg te rijden. Zeker met een vlakke finale, zo op 11, 10, 11 kilometer. Je pakt gehad en ze zien je gewoon niet meer terug. Je moet de benen natuurlijk wel hebben, dat had Sanchez. De combinatie van de klimmer en de tijdrijder die zich laat gelden in deze laatste 10 kilometer. Ja, absoluut. En nee, echt, echt alle respect voor, voor zo'n kampioen. Gisteren als Wiggins niet besluit om voor Boos van Hagen de Sprint aan te trekken, dan won hij gisteren al de rit en hij zit er toch elke keer bij. Elk jaar doet hij het weer. Dus ja, dit is wel het kenmerk van de grote kampioen. We gaan eens even, dan kunnen we het peloton straks ook gaan verwelkomen, maar dan gaan we natuurlijk eerst eens even naar het uitgestelde nieuwsblok van vijf uur.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 Kijk op kia.nl slash gratis tanken. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Dit is Radio 1. De Radio 1 sportzomer. Tom van het Hek en Tim Overdien. De toeretappe net dus gewonnen door de Spanjaard Sanchez. En uh, ja kwartiertje of zo, dan komt het peloton. Straks ook weer de dagelijkse rubriek van Tom, want er werd weer behoorlijk geklaagd vandaag in gesprek, in gesprek met Van het Hek. En dus eerst het uitgestelde NOS nieuws van vijf uur, hier is Ewout de Jong. Mensen met een ernstige vorm van overgewicht moeten na een maagverkleining veel beter psychisch worden begeleid. Dat zegt eetverslavingskliniek Novarum, psychologe Elske van den Berg. Ja, We krijgen natuurlijk toch mensen hier die eigenlijk heel uh, verdrietig zijn, en ook heel... Ja. Soms wanhopig dat ze echt hoopten dat die operatie uh, die honger zou beteugelen. Maar dat mensen toch terugvallen in een, uh, ja, in een obsessie met eten. Uh, bijvoorbeeld een half jaar, een jaar, twee jaar na operatie. Er is ook niets gedaan aan de achterliggende oorzaak van de ernstige obesitas. Dit jaar hebben zich tot nu toe 50 patiënten met psychische problemen bij Novarum gemeld. En vorig jaar waren dat er 90. In de jaren daarvoor enkele tientallen. De afgelopen drie maanden hebben honderden agenten te maken gehad met fysiek geweld. Tientallen keren ging het zelfs om poging tot doodslag. Dat blijkt uit een inventarisatie van officiële politiepersberichten... door de website geweldtegenpolitie.nl. Er werd ingereden op agenten, tegen hoofden geschopt... en in één geval probeerde iemand een politieman van het balkon te duwen. Tientallen agenten liepen ernstig tot zeer ernstig letsel op... blijkt uit de inventarisatie. In totaal turfde de website 405 geweldsincidenten in die drie maanden. Korpschef Kloosterman van IJsseland is niet verbaasd over de cijfers. Het zijn we me niet. Het was een reden dat ik de getallen wel ken... Uh, dat je zeg maar, in één keer een sterke stijging ziet in de registratie te maken... met het feit dat we een nieuw, uh, nieuw registratiesysteem hebben. En dan merk je dat ongeveer één op de zes collega's... jaarlijks geconfronteerd wordt met fysiek geweld. En dat leidt tussen de 1100 en 1300 gewonden op jaarbasis. De meeste incidenten waren in het weekend... en werden veroorzaakt doordat mensen drank of drugs hadden gebruikt. Bij twee ongevallen op de snelweg A20 bij Nieuwerkerk aan de IJssel zijn meerdere gewonden gevallen. De ongelukken gebeurden op nog geen 300 meter afstand van elkaar. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Zes mensen hebben rug- en nekklachten van wie er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. Eén persoon moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd. Door het ongeluk ontstond een lange file. Het verkeer stond zo vast dat sommige mensen besloten om een potje strandtennis te spelen op de snelweg. Over de oorzaak van het ongeluk op de A20 is nog niets bekend. In Kamp Westerbork is vanmiddag herdacht dat het vandaag precies 70 jaar geleden is dat de eerste Nederlandse Joden werden gedeporteerd naar het vernietigingskamp Auschwitz. Premier Rutte hield tijdens de herdenking een korte toespraak. Ook werden filmbeelden getoond van een deportatie en lazen nabestaanden delen uit dagboeken voor. Op 15 juli 1942 vertrok de eerste goederentrein met 1132 Joden van Westerbork naar Auschwitz. En in de veertiende etappe van de Tour de France was er eindelijk succes voor de Rabobank ploeg. De Spanjaard Luis Leon Sanchez won de etappe van Limoux naar Poitiers, de eerste Pyreneeënrit. Sanchez maakte deel uit van een vroege kopgroep, waarvan uiteindelijk vier man overbleven. Met nog tien kilometer te gaan ontsnapte Sanchez. Hij kwam alleen over de streep. De Tour de France verliep tot nu toe rampzalig voor de Rabobank ploeg. Vijf van de negen renners zijn al uitgevallen, onder wie de klassementrenners Robert Geesink en Bauke Mollema. Nu het weer, hier is Willemijn Hubert. Vanochtend vielen er buien in het westen, maar inmiddels schijnt daar de zon... en zitten de buien voornamelijk in de oostelijke helft van het land. Het is een graad of 16 en er waait een matige, aan zeevrij krachtige westenwind. En vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar 11 graden. Blijft zo goed als droog, een enkele buien in het westen daar gelaten. En morgen begint de dag met de zon in het oosten... Maar in het westen is het dan al behoorlijk bewolkt. En die wolken breiden zich uit en dan gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Vooral in de middag en de avond is het in het hele land flink regenachtig. Het wordt eerst nog een graad of 18, maar in de regen koelt het af naar 15 graden. De dagen erna houdt het wisselvallige weer aan en is de zon wel te zien, maar niet zo vaak. Het ziet er naar uit dat we tot na volgend weekend moeten wachten op wat stabieler zomerweer.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 Ja, de rust is inmiddels weer gekeerd daar. Want Cadel Evans heeft alweer aangesloten in dat pelotonnetje. Ze zijn dus toch niet echt helemaal vol doorgereden. En we zien hem daar gewoon in het midden van dat eerste peloton. Ja, het is geen compleet peloton meer hoor. Maar Boasson Hagen rijdt daar op kop. En Bradley Wiggins daar achter in het wiel. En dan zie je Cadel Evans daar in het midden rijden. Dus dat incident is in elk geval met een sisser afgelopen voor Cadell Evans. Alleen de discussies over wat doe je in zo'n geval. Wacht je op zo'n renner. Die wegvalt met een lekke band. Of rij je door. Dat, uh, die discussie die zal nog wel even voortduren. Ik kijk trouwens in die groep. En ik zie daar geen enkel oranje gekleurd shirt meer. Laurens ten Dam zat toch redelijk vooraan. In die klim van die Muur de Peguer. Maar die is waarschijnlijk ook uh, teruggevallen. Mogelijk met een lekke band. Ik hoop maar tenminste dat het met materiaal pech is. Want ik zie hem daar niet rijden. Daar in die uh, grote groep. Maar goed. De mannen daar vooraan. Die zijn in elk geval wel al lang binnen. Het gaat nog wel even duren. Voordat dat dit peloton binnen is. Want die moeten nog zeker vijf kilometer. Sanchez dus hier als eerste binnengekomen. Peter Sagan op de tweede plek. 47 seconden erachter. Het geeft maar weer aan hoe hard Sanchez heeft doorgereden in die laatste kilometers. Dan Cazar op de derde plaats. Philippe Gilbert wordt vierde. Ithagire wordt vijfde. En dan kijk ik nog even naar de tiende plek, want daar zie ik Steven Kruiswijk staan. Steven Kruiswijk komt daar binnen op 4 minuten en 53 seconden. Nog vijf kilometer voor dat grote peloton met daarbij dus de gele trui en ook met uh, uh, Cadell Evans. En uh, Sanchez die maakt het dus mooi af voor die ploeg En daar mogen ze heel erg blij mee zijn. Sebastian Timmerman bij de Bus van de Rabo's. Nee, oh. Dit heeft iedere ploeg nodig, denk ik. Uh, wij zijn de achtste ploeg hier van de 22 die in etappe winnen. We zijn nog maar met vier man over. Maar uh, we weten waarom of de anderen weg zijn. En je zou ook kunnen zeggen, uh, de andere had ook zo goed kunnen zijn. Je wist van tevoren uh, dat dit een dag was. Dan is het de luxe dat je met twee man mee zit. Hè? Ja, er zijn uh, niet, niet veel ontsnappingen waarbij je met 50% van je ploeg mee bent. Hè? Ja. Wat was vanaf dat moment het strijdplan? Nou, uh, Luis had al uh, direct aangegeven. Hadden we trouwens ook de afgelopen dagen al wel gezien dat hij heel sterk was en zich heel sterk voelde. En uh, om het uh, de meer explosieve klimmers zoals uh, Gilbert en uh, Sagan extra moeilijk te maken heeft. Uh, kruiswijk tempo gereden en op het gedeelte heeft uh, Luis Leon het overgenomen. Dat is heel, niet helemaal gelukt uh, zoals het, de, het plan was. Maar goed, uiteindelijk komen ze met vijf man. En als daar een uitgesproken uh, snelste man als uh, Sagan bij is... dan uh, ja, kan je daar ook wel je voordeel mee doen nog. Ja, ja jullie van de man in het groen, van de hulk, van Sagan? Nou, uh, Sagan was, uh, ja, die heeft niet voor niets uh, de prijs van de strijdlust gewonnen vandaag. Dus die was al in de aanval met uh, Kruiswijk... En Paulino dacht ik. En daar zijn later acht uh, renners bijgekomen. Ja, het maakt ons eigenlijk niet zo veel uit. Want je kunt misschien nog makkelijker anticiperen uh, in een groep waarbij je een uitgesproken winnaar hebt, dan uh, zoals eerder deze ronde... waar uh, Luis Leon ook een, een kansrijke positie was, maar waar eigenlijk iedereen aan elkaar gewaagd was. Dus was het een voordeel dat Sagan mee was? Ik denk het uiteindelijk wel, want de overige koplopers weten dat als ze met Sagan aan de aankomst komen... dat ze ook geklopt zijn. Hoe heb jij die laatste kilometers beleefd? Um, ja, vooral het moment van de aanval van, van Luis Leon en of dat gaat lukken... en of je uh, werkelijk uh, voorsprong kan nemen, dat is eigenlijk het spannendst. Op het moment dat hij 10, 12 seconden heeft, ja, dan, dan ga ik er helemaal in geloven. Denk je dan ook nog even terug aan uh, ja, alles wat er de afgelopen dikke twee weken gebeurd is? Nou, eerlijk gezegd niet. Wat ik, wat ik net al zei, het is jammer dat die jongens er niet, niet meer zijn. Uh, en we weten waarom of ze er niet meer zijn. Aan de andere kant uh, stelt het ons misschien ook gerust. Uh, de jongens die hier nu nog zijn en uh, geen tegenslag hebben gehad, zijn uh, prima in vorm. En uh, voor de mensen die daar misschien aan zouden kunnen gaan twijfelen, wat betreft onze ploeg, uh, is misschien hier uh, een antwoord gegeven. Hier, Luis Leon Sanchez, hè? Het, is, het is echt een winnaarstype. Absoluut, is een vierde etappe die hij wint uh, in de Tour de France ieder ja, vier jaar. Dus nooit uh, één jaar met, uh, met vier overwinningen of zo, maar hij doet het ieder jaar weer. Ja. Heb jij trouwens uh, iets heel anders over, heb je nog iets meegekregen van het Gentleman's Agreement? Wat, wat daarachter is gebeurd. Uh, uh, Wiggins moest van fiets wisselen, toen werd het peloton stilgelegd. Evans moet van, band, van wiel wisselen aan de keer en dan rijdt men toch door. Ja, uh, ik heb daar wel ja, iets van gezien. Uh, veel weet ik daar niet van, want uh, wij zijn met onze gedachten voorin geweest. Kan ik me voorstellen. En, uh, ja. en zo spannend uh, is het voor ons daarachter, eerlijk gezegd ook niet meer. Ja. Lau had ook al lek gereden, geloof ik, en daarmee toe wachten men. Nee. Dus, maar euh, het is inderdaad zo, er moet iets gebeurd zijn euh, en wat, dat weet ik nog niet achterin. Want het kan bijna niet zo zijn dat van de tien kooplopers niemand lek rijdt. En van de groepen erachter, euh, ja, bijna, ik wil niet zeggen de helft is overdreven, maar toch heel veel renners lek rijden van diverse ploegen. Nou, dat gaan we straks wel vragen of er iets op de weg heeft gelegen. Dit maakt de Tour goed voor jullie, hè? Wij hebben nu in ieder geval uh, 50% van onze doelstellingen behaald. En ik heb eerder al gezegd, het lukt bijna nooit om uh, alle doelstellingen te bereiken. Nou, Die eerste die hadden we al lang uh, opgegeven. Uh, maar dan is het uh, des te bevredigender dat je dit kan uh, bereiken. Zij een enigszins schoren, Adrie van Nouwelingen En het is te begrijpen waarom. Ik heb een beetje geroepen, ja. Geniet ervan, dankjewel. Adrie van Houwelingen. Bart Voskamp, logisch dat hij blij is. Logisch dat hij tevreden is met dit moment. Hij toet misschien wel iets over door te zeggen... dat nu de helft van de doelstellingen gehaald is. En eigenlijk dat ze aan iedereen laten zien... dat ze toch wel heel goed in vorm zijn. Dat ging mij wat te ver. Die ja, dat, vooral dat iedereen in vorm uh, is of was... dat gaat me een beetje te ver. Kijk, de helft van de doelstellingen... de doelstelling zal waarschijnlijk zijn geweest... dat is uh, één klasse denk ik, uh, in, de, in, de, in de top vijf. Nou ja, goed, dat is mislukt. Die, die jongens zijn naar huis. En de andere doelstelling was om een etappen te winnen. Dus in dat opzicht heeft hij wel gelijk. Natuurlijk mooi dat ze een etappe winnen. Maar het gaat mij te ver om te zeggen... Dat, uh, dat die jongens allemaal goed rijden en in de vorm, vorm zijn. Want natuurlijk, die die echt gevallen zijn, die hebben er last van. Maar een Sanchez vind ik echt uh, een op zich staande renner... die uitzonderlijk heeft gepresteerd wat hij al jaren doet. En elk jaar op, op, op zulke momenten er staat, er staat en wel veel, uh, veel redt. Uh, neemt niet weg dat je als, als ploeg gewoon heel, heel blij bent uh, dat je natuurlijk een etappe wint. Want het is ook zo dat niet alle ploegen een etappe winnen. Dan even wat daarachter gebeurde. Misschien moeten we ze straks eerst eens even laten finishen... en daar dan toch nog eens even over hebben. Wanneer hou je nou stil de benen, hè, Tim? Want dat interesseert ons hier. Hè? Wanneer en wanneer niet? Hè? Er wordt gesproken over een, een gentleman's agreement. En dan zie je inderdaad uh, met name de ploeg van Wiggins uh, het tempo uh, laten zakken. Maar dan zie je natuurlijk de ploeg van Nibali uh, vervolgens actie maken. Ja, het, het ging natuurlijk heel raar. Sowieso door uh, een aantal lekke banden. En uh, uh, Evans was de eerste die een, uh, een lekke band uh, krijgt. En vervolgens uh, ja, klungelt hij wat met wat wielen. Dan gaat vervolgens Roland die gaat uh, wegrijden. Die wil tijd goed maken op Evans om zo een plaatsje in het klassement te kunnen winnen. Al stond hij toch wel redelijk wat minuten achter. Tot de ergernis van het peloton. Toen was op We gaan begin. even, even, heren, ja, we gaan even naar de finish. Geolippens, want uh, er ja. komen er nog een paar, geloof ik, hè? Ja, er komen <laughs> er nog een paar en Evans en de gele trui. Die rijden gewoon keurig naast elkaar, hoor. En het sprintje verder, ja, het zal allemaal wel. Uh, want ze, ze zijn inmiddels al bijna 18 minuten, ja, nu precies 18 minuten... na de winnaar, na Luis Leon Sanchez, komen ze hier uh, over de streep. Maar uh, wat veel belangrijker is, Christian Prudom schijnt net gemeld te hebben... dat er in die beklimming van die muur, de parcaire... dat daar kopspijkertjes op de weg hebben gelegen. En dat het dus wel min of meer een soort uh, bewuste aanslag uh, was van uh, ja, idioten die daar uh, in ieder geval uh, dingen naar, uh, op de weg gooien. Waardoor de renners uh, met lekke banden te kampen hebben. Dat verklaart waarschijnlijk ook het grote hoeveelheid uh, lekke banden. Officiële verklaringen die zullen ongetwijfeld later komen. Maar hij schijnt het gezegd te hebben. Krijgen wij hierdoor aan de finish. En dat maakt het natuurlijk allemaal nog wel even wat anders. Dan kan het iedereen treffen. Lekke band, ja, het kan natuurlijk gebeuren. En dan vraag je je af. En dat is misschien wel mooi voor de discussie met Bart zo meteen Tom, uh, dan kun je je afvragen van ja, wat doe je in zo'n geval? Waarom wacht je niet na een massale crash zoals we hebben gezien op die eerste vrijdag van de Tour? En waarom zou je wel wachten op het moment dat iemand door zijn fiets zakt? Om het maar eens uh, even plastisch te zeggen. Want in wezen, pech is pech, tegenslag is tegenslag. Dus waarom het ene wel en waarom het andere niet? En uh, natuurlijk uh, gaan we ook uh, hier aan de finish gaan we nog eens even verder opkijken waar die bussen allemaal staan. Sebastian uh, nu bij Steven Kruiswijk. Ik neem aan dat jij uh, op je oortje in de finale wel wat positieve krachten hebben hebt gehoord. Ja, ik, uh, op een gegeven moment hoorde ik dat Luis alleen weg was. En. Uh, uh, gisteren had ik hetzelfde gehoord: dat Luis weg was. En. Uh, dan haalt hij net niet. En nu hoorde ik uh, dat zijn voorsprong groter werd. En ik hoorde Nico van uh, nog drie kilometer, 35 seconden, 45 seconden. En dan, uh, dan weet je dat hij het uh, gaat afmaken. Hoe zit jij dan op de fiets? Ja, ik zat wel te lachen. En, uh, ik denk dat, uh, dat die ook mee ik over de streep kwam uh, niet helemaal snapte waarom ik zo'n lach was. Maar uh, ja, dan gaat uh, ja, wel een gevoel van opluchting uh, door je heen. Dat, uh, door, uh, ik ben dan niet degene die zelf wint, maar Luis is uh, gewoon een hele sterke kracht voor de ploeg. En een belangrijke pion en uh, ik ben blij dat hij het af heeft kunnen maken. Hoe was jouw dag verder? Het, het ging heel goed, maar die, die laatste klim die was stel, hè, dat tweede stuk. Ja, ik zat... Uh, ik zat ook vanaf het begin van aan uh, Eerst met drie man, met Sagan en uh, Paulinho. Ja, toen we hebben we eerst 30 kilometer moeten rijden voor uh, 20 seconden. Toen kwam Luis aansluiten met acht man daarna. En toen uh, was het duidelijk uh, dat we voorop leven. Ik denk dat er uh, best wel sterke renners in de kopgroep zaten. Uh, Luis uh, vertelde mij dat hij zich goed voelde. Ik vroeg of ik het uh, uh, tempo wat op kon schroeven richting uh, dat steile gedeelte. En uh, dat heb ik gedaan. En, uh, ik, ja, wat er uh, de bijdrage van uh, zijn uiteindelijke overwinning is geweest, weet ik niet. Maar ik uh, ben blij dat, hij, dat het zo'n klasbak is dat hij het gewoon afmaakt. Je voelde op dat moment dat het er niet in zat om voor je eigen kans te gaan? Nee, ik, uh, ik wist gewoon dat het voor mij heel lastig was. Ik bedoel, uh, ik had uh, de hele week al niet echt de benen die ik, uh, die ik wilde. En, ik, had toch wel een beetje, ik zat in mijn hoofd al met deze etappe om uh, te proberen mee te zitten. En... Je had het een paar dagen geleden over een, uh, een KUT-tour, om het zo maar even te noemen. Ja, dit, maakt, uh, dit, dit, dit is wat anders, hè? terwijl Nico Verhoeven ja. de arm even om de schouders van Steven Kruijswijk heen doet. Dit is wel even wat anders, hè? Ja, dit maakt een hoop goed. Ja, natuurlijk. Hier waren we naar zoek bezoek. En als je tot dan toe uh, ja, niet kunt waarmaken waarvoor we zijn gekomen... En...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 kopspijkertjes uh, aangetroffen op de weg. Ja, dat is natuurlijk volslagen idioot... als iemand uh, dat, dat daadwerkelijk doet. En uh, toch ook wel een bewuste actie... dat hij dat pas doet als de kopgroep voorbij is gereden. Zoals is... met rare bedoelingen zijn. Maar ik denk dat het gewoon een kwestie van een idioot is... die aandacht wil, net als een pyromaan bijvoorbeeld, denk ik. Dat heb je wel eens eerder meegemaakt in de Tour, zelf? Nee, nee, ik heb dat, uh, ik heb dat nooit meegemaakt, uh, gelukkig. Tenminste niet dat ik weet. Terug naar die discussie, want het ging natuurlijk of je nou wacht of niet wacht. Want volgens jou waren er twee verschillen in deze Tour de France vandaag, als het klassement al redelijk vaststaat. Althans wat de gele truidrager betreft wat eerder in de Tour gebeurde met die massale valpartij. Wat is jouw advies hierop? Misschien ook wel een hele belangrijke reden is dat op het moment van de massale valpartij, dus de groep dat kroon voorop rijdt, rijdt het peloton erachter nog voor de overwinning. In dit geval reed niemand meer voor de overwinning... en reed ze eigenlijk voor het pelotonrijd voor een elfde plek. Dus op dat moment is er eigenlijk weinig te winnen. Althans, dat dachten we, want op dat moment ging eigenlijk, uh, is, is Lotto gaan rijden... en volgens mij ook met Likigas. Van den Broek staat 2 minuut 25 achter Evans... en je kunt hierdoor gebruik van maken... door natuurlijk wel, misschien straks wel of niet op het podium te staan in Parijs. En dat heeft voor hun de doorslag gegeven om toch uh, door te rijden. Maar er werd wel gereden, maar toch ook niet vol. Toen ging Evans zijn ploeg zeg maar, organiseren, in dit geval vandaag. Toen was er toch wel iets van, uh, nou dan moeten we het maar... Uiteindelijk was iedereen hier wel tevreden mee, denk ik. Hè? Nou ja, ik, ik zeker, want uiteindelijk uh, heeft de, de, de desbetreffende persoon... met de kopspijkers dus uh, niks behaald. Want uiteindelijk komen ze gezamenlijk over de finish. Alleen, ik denk wel dat er nog wat woorden zullen vallen. Want uh, Lotto heeft natuurlijk misbruik of gebruik gemaakt... om, uh, om tijd goed te maken. Die, uh, die Roland die staat ook nog een stukje achter het klassement. En die dacht op, op dat moment ook nog wat tijd te kunnen goedmaken. Nou, dat is niemand gelukt. Dus gelukkig blijft alles bij het oude... en heeft niemand profijt kunnen maken van, uh, van, hebben van, van, dit, uh, van dit domme incident. Want je kijkt inderdaad naar uh, Parijs, chanté als daar de eerste drie op het podium staan... dan zie je op dit moment Nibali op de derde plek... en op de vierde plek Evans op 1,36 achterstand op Niboli. de ploeg van Nibali zag je inderdaad even stevig aan. Ja, aan die, uh, die, die, kijk, Lotto maakte, die, die gaf in eerste instantie, die gaf gas... en toen dacht Likigas van ja, maar luister eens, als hun dat doen... dan is het ook niet zo erg als wij meedoen, dan hebben ze toch samen gereden. Maar uh, BMC was met, bijna met de voltallige ploeg erachter... en die hebben het in no-time dichtgereden, dus dat zat vol agressie en kwaadheid. En die hebben daar gewoon een uh, enorme snok aan gegeven en gaat gat dichtgereden. En dan wordt er dan nog even over gesproken na de finish. Is er nog een ploegleider die belt? Hoe, hoe, wat nou, gebeurt er dan mh. nog buiten dat er even gevloegd Wordt, maar wordt er ook nog even op een serieuze wijze gezegd... van, hé, hey, hallo, kunnen we het hier even over hebben? Ik denk wel, tenminste... Ik weet niet hoe deze mensen in de Tour staan. Maar je moet je voorstellen, die ploegleiders... die komen elkaar bijna elke week tegen bij allemaal verschillende koersen. En je hebt natuurlijk allemaal een sportief belang... Om, om zo goed mogelijk te presteren. Maar om hier gebruik of wel misbruik van te maken... dat zal er een discussie te zijn. Er zal zeker over gebeld worden. En er zal misschien ook nog eens een keer een verrekening plaatsvinden. Andersom kan er ook wat gebeuren. Ja, dan gaan men, gaan men niet meer op elkaar wachten natuurlijk. En nog even. Vroeger waren we gewend dat er één echte patroon was. Zoals veel mensen dan zouden zeggen. Die zou je van z'n ze steken, zeg je, jongen. Albert niet. Nee. Uh, Wiggins, is die al de patron ja, in dat opzicht? Uh, dat was het. Dat was, hij wilde op dat moment wilde hij eigenlijk alles stilleggen. totdat eigenlijk de controle volledig verloren was. Maar Wiggins was echt van mening: van, ik, ik ga hier geen misbruik van maken. Is het dus niet de patron omdat het hem niet lukt? Nou, nee, op dat moment was die, uh, die, uh, die Roland al weggereden. Ja, goed, die staat ook 9 in het klassement. Dus ja, die mag je ook niet heel ver weg laten rijden. Dus daar moesten ze ook weer achteraan rijden. En Wiggins reed zelf ook lekker. En schreef zelf lek, dus dat kwam voor Evans weer goed uit. Dus al met al uh, is het allemaal goed gekomen. Is een beetje eindgoed al goed. Ja, we gaan eens even honkballen en die houtkamp. is het daar ook al zo ver? Eindgoed al goed. Oh ja, ze staan onder de douche, Tom. Met een zeer goed gevoel, hoor. Tenminste de oranje spelers, want 3-0 gewonnen. ...van uh, Taiwan. Dat is een mooie overwinning. Met name ook die nul, dat is zo belangrijk in het honkbal. Uitstekende werpers met David Bergman en Closer, zoals dat zo mooi heet, Barry van Driel. Die hebben ervoor gezorgd dat de tweede wedstrijd na de 4-2-nederlaag tegen Puerto Rico gisteren uh, wel gewonnen wordt. 3-0 de overwinning op Taiwan. Maar er staan nog wat uh, tegenstanders te wachten hoor. Vanavond een prachtige wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Cuba. En dat zijn ook de volgende tegenstanders voor Oranje. Nederland wint in ieder geval vanmiddag in een uh, afgelaten. Pilblaje Sportpark in Haarlem met 3-0 van Taiwan. En als wereldkampioen moet je dan zeggen: noblesse oblige. En 3-0, dat noemen ze in Amerikaanse honkvaltermen. Een shout-out. Gio Lippens in Frankrijk heeft het overzicht van hoe het allemaal is afgelopen vandaag. Ja nou de klassementen tenminste de aankomsten met uh, Louis Leon Sanchez en Cazar en Gilbert die hebben we al genoemd. De eerste drie is Steven Kruiswijk, dus de beste Nederlander op de tiende plek. En daarachter dan dat peloton met die gele trui met Cadel Evans met al die andere favorieten voor de eindzegen op 18 minuten en 16 seconden. Die hebben het dus inderdaad relatief rustig gedaan. Voor zover je over rustig kunt spreken in zo'n dag die nog even Opwindend wordt door dat verhaal met die kopspijkers. En die rare klim, die, die muur, de péguère. Dan kijken we naar dat pelotonnetje dat binnenkwam. Met al die favorieten. Daar zaten ook Sonny Hogeland en Pieter Wening bij. Zij dus iets betere benen dan de rest. Laurens Dam kwam in de groep daarachter over de streep. Op 23 minuten en 32 seconden van de winnaar. Maar we hoorden het ook al van Adrie van Houwelingen. Ook hij is slachtoffer geworden van die punaise gooier. Hij dus op achterstand. En dan is het wachten op de anderen die er nog aan moeten komen. Dat zal nog wel even duren, want er zullen toch wat bussen gevormd zijn in die klim. In ieder geval weten we van die mannen dat ze binnen zijn gekomen. Het klassement, ja, dat verandert dus nu niks. Ondanks die aanval die we hebben gezien. Eventjes uh, de aanval op de plek van uh, Cadell Evans. Na die uh, lekke band, na dat probleem wat hij had daar op de top. Het blijft daar onveranderd, zodat Bradley Wiggins aan de leiding gaat. Twee minuten en vijf seconden erachter Christopher Froome, zijn ploegenoot. Dan Vincenzo Nibali. En op de vierde plek, wat zal die opgelucht adem hebben gehaald op het moment dat hij over de Kwam op 3 minuut 19, Cadel Evans. En dat uh, betekent dat wij eens even vooruit gaan kijken. In het volgende uur gaan we aan de lijn natuurlijk weer doen... waarin u kunt meepraten. En waar dan over? De natte zomer is een zegen voor aanbieders van last-minute reizen. hoorden we eerder. Maar voor gezinnen zijn die vakanties dan vaak juist onvoordelig. Een beetje duur, zo tot slot. De directeur van D-Reizen pleitte daarom gisteren in het AD... voor het flexibeler maken van de schoolvakanties. Gezinnen krijgen zo meer vrijheid om betaalbaar op vakantie te gaan... Zijn de regels rond schoolvakanties te streng? Dat is de vraag. Of is een soepeler beleid juist slecht voor het kind en de school? De stelling waar u thuis op kunt reageren is dan ook. Ouders moeten zelf de schoolvakanties van hun kinderen bepalen. Ouders moeten zelf de schoolvakanties van hun kinderen bepalen. Bent u daarmee eens of oneens? U kunt ons gratis bellen op nummer 0800 2. 21, 1-1-2-1. Direct discussiëren we hierover met directeur Frank Oostam van de ANVR... en met Martin Knoop, algemeen secretaris van de Algemene Onderwijsbond... over deze stelling. En ook online kunt u natuurlijk stemmen, radio1.nl. Dat allemaal straks. Na half zeven uur gaan we eens even kijken... wat u vandaag zo te klagen en te vragen had. In het gesprek met Valtek. Tom Valtek, goedemiddag. Dag met Ubos, uit Nijmegen. Goedemiddag. Ik heb een uh, klacht over de presentatie van de uh, nieuwsquiz. Ja. Met name het optreden van Jack van Gelder. Hij praat een beetje door uh, alles heen. Ja. En bij de tweede ronde van de nieuwsquiz praat hij zelfs door de, het begin van de zandloper heen, zou ik maar zeggen, waardoor ik me afvraag of de kandidaat wel de volle 90 seconden de tijd krijgt. Ja. Hij praat soms ook nog door de eerste vraag heen, waardoor de kandidaat uh, waarschijnlijk helemaal niet weet wat er nou precies gevraagd wordt. En ook alweer een aantal seconden op achterstand komt te staan. Kortom, dus de... Jack uh, ja. doet, op sommige dingen doet hij goed, maar dit moet hij niet doen of hij moet zich laten corrigeren. Tom van Zek, goedemiddag. Hallo, met Jos. Hallo. Ik wil er zo graag een keer het Gio Lippens bij Mart aan de tafel hebben. U wil Gio Lippens een keer bij Mart aan de tafel hebben. Nou, ja. ons, onze hand reikt heel ver. Maar of wij dat nou even kunnen regelen, dat kan ik u niet beloven. We zullen het dus even als suggestie opperen bij de redactie van het programma van Mart. Ik zou het heel fijn vinden. Oké. Okay. Want ik ben stapelgek met tussen- aanhalingstekens of Gio Lippen. En u wil ook wel eens weten hoe hij eruit ziet natuurlijk, hè? Jawel, ik heb dit op zijn Facebook. Oh, hij zit al op zijn Facebook. Dus yes. daar is het niet op. Nou, maar ja, dan hoor je hem toch live praten, is toch lekker. Dan zeg maar, dan alleen zo'n fotootje. Ja, dat vind ik ook. Toen van Dek, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met de bomte Breda. Ik heb de aanleiding van het overlijden van Kopland een heel kort uh, sonnetjes samengesteld. Kijk, kijk, kijk. Nou, uh, guigen. Kom op met die kop, en rij door dat andere land. De zon komt op, de zon gaat onder. Wat doet die oude boer nou weer? De zon komt op, de zon gaat onder. Langzaam telt de boer zijn kloten. Toen van Dek, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Timo uit Den Haag. Goedemiddag. Voor mij valt in ieder geval op dat als ik een man-man combinatie hoor... dat dat veel onrustiger en onprettiger klinkt dan man-vrouw combinatie. Is. Kijk, dat is een, een interessante constatering. Dus maar, u zegt eigenlijk die twee mannen, daar moeten we mee ophouden... gewoon man-vrouw nou, combinatie. Nou ja, ik ben niet de enige luisteraar. Nee, maar ik vraag maar... me af, is daar wel eens onderzoek naar gedaan... of zeg maar een man-vrouw combinatie tot het beste uit elkaar naar boven haalt? Of dat man-man iets onrustigers en iets, iets, iets zeurderigers ook... En iets, het is, het is ik een... vind het voor de nieuws en, in, en informatiezender zeg maar, vind ik het een hele onrustige... I combinatie. Ja. Ja, nou, het, het is een interessante uh, waarneming, dus uh, daar gaan we zeker eens even naar kijken. Want okay. volgens mij heeft er nog nooit iemand op deze manier naar gekeken, maar ik vind uh. uw waarneming zeer interessant. Tom van Dijk, goedemiddag. Dag Tom, met Frank. Hey Frank, goedemiddag. Dag Tom, ik wilde even klagen over de regen. Over de regen? Plensbuien, Pl hagel... Van de regen in de drup. Ja. Nat op het bot. Smorgens al kijken naar buiten. Je wordt al en nat heb... van het kijken naar buiten, Frank? Dan heb je al een kater. Ja. Over een natte kater gesproken. De alcoholistische zanger Dean Martin zei het vroeger al... Don't drink water, fish fucking it. <laughs> Dankjewel, Frank. Dag, Tom. Dat was het, Tom. Ik kan je alleen maar zeggen... You complete me. Oké. Okay. Gio Lippens. In Frankrijk, je hebt natuurlijk wat Nederlanders gezien binnenkomen. Ja hoor, ik heb een grote bus zien binnenkomen. 28 minuten en 18 seconden na de winnaar, 8, uh, na uh, Luis Leon Sanchez natuurlijk. Glorieus winnaar namens die grote Nederlandse ploeg. Aan 28 minuten en 18 seconden erachter kwam dus een uh, complete groep binnen... met daarin veel sprinters. Met erin ook de Nederlanders Roy Curvers, uh, Koen de Kort, Kenny van Hummel... Bram Tankink, Sebastian Langeveld en Karsten Kroonen En hebben we even snel geteld. En dan hebben we ze ook allemaal binnen. We hebben de eerste Nederlander in elk geval uh, gehoord uh, zojuist... Even Kruiswijk op de tiende plaats. Op de 82e plaats kwam uh, Laurens ten Dam binnen. Die was vaak de beste Nederlander. Vandaag niet. Sebastiaan uh, die praat even met hem. Er wordt al gediscussieerd uh, over wat er nou precies in die afdaling was. Laten we daar eens mee beginnen, Laurens ten Dam. Om de laatste kilometer van die klim. Ik zat uh, gewoon nog goed bij in de groep Wiggins. En ik zie in één keer Costa uh, terugzakken. Kleudelek rijden. Bovenop rijdt Everslek. Uh, twee van Astana die vallen, ook lek. Mensen uit lek. Uh, kleurde nog een keer nadat hij teruggekomen was. Uh, want hij had een wiel van de ploegmaat gehad. Daar zat ook iets in. Waarschijnlijk denk dat het spijkslaag. En toen had ik zelf ook lek. Het duurde, ja, en maas was er niet. Dus uh, <lacht> die zat achter de tank. En al die mensrenners hadden lek gereden. Dus je gaat geen ploegleider dan stoppen om even jou rustig een wiel te geven. Dus... Uh... Ja, dan heb je, je afgezien van niks, hè. Een hele rare situatie in, in de Tour de France. Maken we niet vaak mee. Nee, in de eerste Mavic auto reed me voorbij. En toen uiteindelijk kreeg ik van de tweede een wiel. Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt, dit. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe was die nervositeit toen in dat peloton? Terwijl je even een slok cola neemt, natuurlijk. Hoe was die nervositeit toen in het peloton? Want het moet een rare situatie zijn. Ja, ik was vrij nerveus. Ik ben naar Wingers gereden. En ik heb tegen Wiggins gezegd, ja, er is minimaal tien man lek gereden in de groep. Toen ik zelf nog geen lek, dacht ik. En uh, hij zegt, wie, wie? Ik zeg, ja, iedereen, Evans, kleuden. op dat moment demareerde Roland. Ik weet niet of ze dat gezien hebben. Ja. ja. Daar was hij een beetje pissig over, ging hij achter. Maar volgens mij heeft van Sky niemand lek gereden, dus... Maar Wiggins heeft ook van fiets gewisseld. Dat zal dan nadat jij lek hebt gereden zijn gebeurd. En toen was er wel een gentleman's agreement. Ja. Toen werd de boel wel stilgelegd, maar toen Evans lekker reed niet. Nou ja, ze reden wel rustig naar beneden, maar die... Uh... Die, die Roland, die Demareer, dat was heel raar. Ik heb dat nooit meegemaakt. Uh, ik ben er zelf ook zwaar slachtoffer van. Omdat voor mij eigenlijk uh, ja, helemaal ni niemand in de buurt was. Ik was uh, op een dode eentje. en uh, ja, Ik was op mezelf aangewezen. Het is wel raar, hè? Uh, nu de Gentleman's Agreement. Maar als er zo'n hele grote valpartij is zoals eerder in de Tour... rijden ze vol door. Ja, maar de, ik, ik weet niet wat er gebeurd is. Ik denk dat de spijkers gestrooid zijn of zo. Net zoals in... Uh, in 1910. Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Dat kan, dat, dat kan niet anders. Er is iets heel raars gebeurd. Je, kijkt, je keek net al even achterom, ja, hij is nu het podium weer af. Maar er stond net een man in het oranje, Luis Leon Sanchez. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, ah, dat is heel super. We hebben in het begin met de ploeg super meegesprongen. Ik rij hem zelf nog een keer bijna de kopgroep in. Uh, Steve hier goed. Bram die, die moest het van achter controleren. Nee, maar uh, ja, we hadden uh, de helft van de ploeg zat in de kopgroep. Vandaag. En uh, ik zat zelf ook goed erachter. Dus uh, wat dat betreft we zijn nog lang niet dood. En, uh, ja, ik ben nu daar uh, vandaag en ik heb goede benen gevoeld. En ik ben natuurlijk een beetje pist uh, omdat ik er dan zo uh, lullig hoor uitgereden. Omdat je normaal voorbij je bijna niet met de trappen tot aan de finish. En dan zit je gewoon op je gemak hier in een groep gele trui. Was er was misschien 20 man over. Maar ik ben nog meer gebrand om in de Pyreneeën uh, wat te laten zien nu natuurlijk. Morgen vlakker rit, dan de rustdag. En dan gaan we Laurens te dan weer zien. Ja, dat is liggen wel. Maar eerst gaan we vanavond eens goed uh, vieren wat er uh, gebeurd is vandaag. Ja, ik zei al tegen Steven Kruiswijk ook, dat, dat wordt wat met vier man al die flesjes champagne op. Ja, daarom. De, we, kunnen, we hebben de dubbele porties. <laughs> en die gaan op ook. Dat kan ik je wel verzekeren. Laurens Tendam, uh, Bart Voskamp. Ja, dat is heel vervelend. Kunnen we eigenlijk niks verder over vertellen. Spijkertje is wel vrij nieuw, heel eenvoudig. Laten we maar hopen dat niet te veel mensen dit een goed idee vonden. Nee, inderdaad. Het gevaar is dat mensen dit wel een leuk idee vinden misschien. Maar uh, gelukkig gebeurt het uh, hetzelfde. En uh, mensen moeten ook begrijpen dat buiten uh, mensen lek rijden, Daarna een afdaling ingaan met 80 kilometer per uur. En misschien geen lekker band hebben, maar een afloper. Waardoor je natuurlijk heel raar kunt vallen. En vreselijke ongelukken krijgt, dus... Uh, Hopelijk uh, zien we dit nooit meer terug. Gio, weet jij al wat meer inmiddels over die spijkertjes? Ja, iets meer. Het komt zo langzamerhand via de sociale media bij ons. Uh, jean françois Pecheux, dat is een beetje ja, de, een van de grote bazen van de ASO. Die heeft gezegd dat er 30 rijders lek hebben gereden. En inderdaad, de meeste met drie, vier punaises in hun band. Dus ik bedoel, dat geeft wel wat aan. En ook in de motorbanden, Er zijn Franse televisie heeft wat motoren laten zien hier bij de finish. En daar zitten dus ook gewoon die kopspijkertjes in. Alleen ja, zo'n zo motorband is iets sterker dan een fietsband. Dus die we houden het nog wel tot de finish. Oké, okay, nou. Morgen nog, uh, Bart Voskom. Kun je nog iets zinnigs over zeggen de rit van morgen? Ja, morgen tweeledig. Uh, korte vlakke rit. Dus uh, Sagan, Moe, Grijpel is nog goed. Dus voor Lotte zou ik zeggen, gooi het op een massasprint. Maar daar zal niet iedereen zich bij neerleggen. Dus daar gaan er zeker wat wegrijden of die blijven, Dat is een tweede. Maar jij zet stiekem grijpel, hoor ik. Het waren twee uur van mooi wielrennen, Twee wedstrijden in één etappe. Het succes eindelijk voor de Rabobank. En natuurlijk de chaos en nog heel veel vragen onbeantwoord in het peloton. Waar kwamen die kopspijkertjes vandaan? Wellicht wordt dat duidelijk de komende uren. In ieder geval gaan wij gewoon door. Zo direct bij de hoofdparde van het Nieuws van Ewald de Jong. Tot zo.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 Dit is Radio 1.